Staatsbosbeheer en natuurlijk het Hoogheemaatschap van Rijnland. En ook Rijkswaterstaat, het zijn zes partijen. En Waternet natuurlijk als initiatiefnemer. En ja, we hebben die intentieverklaring ondertekend en ja, daarmee...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 Ja, wie nestelde zo'n beetje daar in? Meeuwen? Of? Um, ja, dat, nou ja, dat zijn plevieren en, en strandlopers en ah, okay. echt die, die strandvogels. Die, die nestel in die reep?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 Ja, precies. Ja. Dat ja, die, die heb ik nu nog niet zo nee, nee, voorhanden. Voor. Daar zijn we nu nog natuurlijk mee. Vooral ook met de gemeentes natuurlijk ja. dan uh, in overleg. En uh, ja. ja, het is. Ja, dicht bij Zandvoort gebeurt er niet veel, neem ik aan. We krijgen in Zandvoort uh, eerst het naaktstrand nog. En ja. dan pas kom je eigenlijk aan het stille gedeelte. Ja. Tot de lange veldenslag en dan wordt het weer drukker. Uh, ja. uh, praten we ook over dat gebied wat jullie. Um...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 Neemt Waternet de kosten voor zijn rekening. Wij hebben het plan ook al lang geleden natuurlijk opgestart. En we hebben daar ook rekening mee gehouden van hey, dit willen wij hartstikke graag uitvoeren. Het staat ook in onze beheersvisie. En nou ja, daar kunnen wij in ieder geval het begin van, van alles heel goed al mee financieren. Daarna zijn we natuurlijk wel op zoek naar anderen die mee.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 uit mijn hoofd waar ze precies zitten, maar er zijn in, we hebben ook wel contacten met die met die groepen en anders kunnen we die natuurlijk gewoon vragen van hey help help even meedenken en in het kader van uh, laat de natuur zijn gang maar gaan uh,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 Yeah.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 Dan gaan we naar de sporthal. Okay. Ja. dat is wel een idee en daar is een keer een groot big band concert van. Ja, ja dat, dat, dat zou wel erg goed zijn. Nou, over een poosje bestaan we natuurlijk een aantal jaar, hè, tien jaar. 12 jaar of zo, 12,5 misschien. Kijken of we wat kunnen sparen en daar misschien een mooi grote uh, jubileumconcert kunnen organiseren. Dat zou wel leuk zijn. Big band concours. Bijvoorbeeld. Ja. daar zijn er een heleboel goede in Nederland. Jazeker. Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar ging het niet om. Uh, het, het gaat om morgenmiddag. Morgenmiddag ja. is er weer een, een jazz in Zandvoort in gebouwde Krocht. Ja, wie komt er? Uh, Bart Plateau en uh, Bart uh, uh, is een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 de hoek van de straat spelen, iedere dag, dus dat hoeft ook niet, leerde, leerde daar zoveel. Maar dit is een, een, een ja, is ook consertorium Rotterdam, uh, treedt veel op met zijn vrouw, dat is een Russische pianiste, Anna Fikarova, maar speelt dan een heel ander soort muziek.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 toen het hij een paar geleden zijn geweest, uh, Eddie Ryerson, ja. he, die Amerikaanse fluitiste is geweest, dat was ongelooflijk goed. In die stijl moeten we dit ook zien. He, dan geeft het ook een beetje herkenning voor de vaste bezoekers. Zijn vrouw komt niet mee? Mm, nee, voor zover ik weet niet. Of die komt wel mee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 Uh, heeft er wel muziek van, maar dat is met het kwartet met Anna Figarova. Uh, dat heeft niet zoveel zin, want dat is, dat is niet representatief voor wat we morgen uh, laten horen. De, maar uh, goed, uh, van, toen Edu Rijerson kwam, uh, toen had nog, nog nooit iemand van Edu Rijerson gehoord. En dat hebben we natuurlijk vaker ne, gehad: dat er mensen komen die van naam niet bekend zijn, maar wat wel onze goede muzikanten zijn.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 Blijken allemaal formidabele concerten te worden. Hè? Wat we tot nu toe hebben beleefd. Johan Clementus aan de piano. Ja. En de verdere bezitter? Uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Daar zijn we blij mee. Fritz is er weer niet? Nee. Nee. Ik ben uit stapje. Ik denk, ik heb geen idee. Nee, misschien zit hij nog wel op Aruba. Ik, uh, ik weet het niet. Vakantie vieren met, uh, met Joken. Ik heb geen, geen benul. Oké. Okay. Ook, uh, ook niet zo belangrijk. We hebben fantastische. Uh,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 mildeusen ja absoluut ja nou als je dan praat over het kweitenmerkers songboek ja dan praat je over de bekende de bekende nummers zoals die vroeger geschreven zijn door uh, co Porter enzo Porter uh, uh, ja uh, Berlin noem maar op allemaal ja. huh? uh, Rogers en Hammerstein en en dat soort uh, modale componisten ja. nou dan neem ik mijn woorden terug Dat is meer dan een moppie. ja hey. nou het zijn er wel twee <laughs> ja ja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 we moeten maar even zien hoe dat, uh, hoe dat verder afloopt en uh, ja, we komen natuurlijk nog een beetje geld tekort, hè? dus we zullen weer uh, flink vraagt... op zoek moeten naar, hij naar sponsors. Hij niet zoveel, heb ik net gelezen. Oh? Niet zoveel als zijn dochter. Oh. dochter. ja. Nee, niet zoveel als de dochter, nee, dat kan ik me wat maar voorstellen. Maar daar zei hij zelf in het interview ook dat hij veel muzikaler is. Dus dan vind ik dat ja. ook een hele legitieme uitspraak. Maar hij wil, als hij niet kan spelen, is hij ziek. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Wil dat klopt. Ja, maar dat, dat, dat is prima.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 State che passa in fretta, l'estate che torna ancora, i giochi messi da parte, Per. Ruga.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 Okay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 Zeichnen Sie, zeichnen nein, das sind oder malen äh, Sie auch nein, die, sind, ge die auch. sind gemalt. Also, die, die Bilder, die jetzt ausgestellt werden, der Kreuzweg ist gemalt und zwar ist er gemacht mit einem Stencil, also ja. gesprayt zunächst ja. Ja. und dann äh, mit Acrylfarbe reingemalt. Okay. Also ist eine relativ moderne Technik, die da angewandt worden ist, um ja. dieses Thema aufzuarbeiten. Und Michael, die Bahnhofstraße ist dann mehr abstrakt. Van u? Gewerkt, ja, ja we, we, we, zijn, we zijn een groep en iedereen doet het een beetje anders. Ja, maar wat zien we van u? Tekenen, schilderijen. Uh, ja. Wat Dat is Zijn grote formaten, uh, ja, zijn beelden. Beelden? Ja. En gewerkt met uh, gips. Ja. En. Uh, uh, ja. Met acrylkleur, uh, met. Acryl met, met uh, Olieverf. <laughs>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 Ja, ook. ook. Ja. Ja, ik heb daar ook teken in uh, gemaakt. Op so. één beeld uh, is een beetje wat uit Zandvoort ook. Is eenbeeld, dat is een beeld dat uh, heet twee bottenhammen. En daar zijn twee schreefjes brood zitten daarin, achter glas. Mhm. En dit brood heb ik... Elf jaar geleden in Zandvoort gekocht. En het ziet nog zo uit alsof, alsof, je, alsof je het kan eten. Maar Moet toch? Het is toch Ja. Goed. Ja. Van de bakkerij Barakastrad. En wat mogen we van u zien?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 Nee, nee, dat zijn schon op. Vanuit das sind video. Dat zijn bilder die aus einzelnen bildern montiert zijn. Oké, okay, gemonteerd. Dat zijn dan Op linnen. Op ja, linnen gebracht. Dat is, maar met computer gemaakt. Voor, voorbearbeitet en later met computer met, gemaakt. gemaakt. Oké. Okay. Werken jullie vaak samen? Ja, het is uh, de eerste keer dat we. Uh, onze werk uh, tentoonstellen. Maar we werken al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 Wir haben auch einen Blog in im Internet und da könnt kann ihr äh, nachlesen, jedes, beinahe jeder Tag, was wir tun und warum wir tun. Äh, und dann kann ihr das achterfolgen. Und das ist, was wir wollen, dass die Menschen dichter bei der Kunst kommen. Ich Twitteren.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 En veel succes. Bedankt voor jullie komst. Bedankt voor uw komst. Ja, sorry. bedankt. Okay. Girl, still you say you don't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 en andere hoogwaardigheidsbekleders zaten in het vliegtuig. Ze zouden in Katyn een herdenking bijwonen van de 22.000 Poolse krijgsgevangenen... die in 1941 werden vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het vliegtuig van Kaczynski en Tupolev 154 stortte neer in de mist. Anderhalve kilometer voor de landingsbaan het toestel brak in stukken en vloog in brand. De Poolse regering komt in spoedzitting bijeen. In de thaise hoofdstad Bangkok loopt de spanning op. In de buurt van twee bolwerken van de oppositie zijn veel militairen en oproerpolitie samengekomen. Dat kan erop wijzen dat geprobeerd wordt om met geweld het wekenlange protest van de oppositie in de straten van Bangkok te breken. Uit voorzorg is de monorail in de stad uitgeschakeld. De stations van de monorail zijn gesloten. Eerder vandaag probeerde de oproerpolitie de demonstranten met waterkanonnen en rubberkogels uit elkaar te drijven. Inmiddels is de tv-zender van de oppositie opnieuw uit de lucht gehaald. In Thailand wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de zittende regering. De oppositie eist de terugkeer van de verdreven premier Taksin. De 8400 bekerfinale kaartjes die vanmorgen voor Feyenoord supporters in de verkoop gingen... waren binnen een kwartier uitverkocht. Veel supporters sliepen vannacht buiten bij een verkooppunt om een kaartje te bemachtigen. De andere 1600 Feyenoordkaartjes waren eerder deze week al verkocht aan speciale kaarthouders. De bekerfinale in de Kuip tegen Ajax is op 25 april... Ajax besloot gisteren vanwege de veiligheid niet alle beschikbare 10.000 kaartjes te verkopen aan zijn aanhang. De club heeft er 2.300 teruggestuurd naar de KWB. Het weer geregeld zondag en wolkenvelden vanmiddag is 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.